ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio... en een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... veroorzaakt al veel vertraging tussen Schiphol en Knap en Burgerveen. De verdraging is daar ongeveer een kwartier. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Daardoor ook vielen op de A5 Amsterdam-Hoofddorp... voor de aansluiting met de A4. Ook 10 minuten vertraging daar...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 Ja, zomaar, ja. Aha. Aha, daar ben je Daar weer. zijn we weer, in uh, uur drie alweer uh, van dit programma, Benno. Zee, hoe loopt is, is deze show eigenlijk? We uh, uh, uh, zit niet te vaak. Vijf uur, want Fred is er niet vandaag. Dus uh, je bent pas na zeven uur thuis, uh, Benno, oh, okay, Dat uh, weet je dat. Nou ja, Marco tenminste, is ook in, uh, in de studio. In de huis, zou ik zeggen. In de huis. in de huis. Dus die kan nog wel even twee uurtjes. Uh, moet je even je, je viertje overslaan? Ik en... ben opeens heel slecht bij stemmen. Ja, ja, ik hoor het. Ik hoor het. <laughs> zeg, uh, Marco, wat horen we nou? Je hebt een, uh, twee, een tekst geschreven op een, van een, op een liedje van. Uh, Paul McCartney. Paul McCartney. Ja. Voor een badplaats, uh, het, het feestje van 200 jaar badplaats. Ja, dat klopt. Oké. Okay. En uh, wat, wat, uh, wat gaat de tekst over, als ik vraag, mag? Nou, dat weet ik niet meer, maar... Oh ah. <laughs> nee, het gaat over Zandvoort, hè. Natuurlijk. Mijn, mijn grote liefde. Ja. En uh, Het is op, de, op het uh, nummer van Malf oh ja, Oh ja, het, uh, ja een mooi nummer. Zandvoort aan zee, je bent mijn geliefde. Oh ja, nou, een lekkere meezinger. Ja, dus iedereen uh, weet na twee, twee keer uh, oefenen. Weten ze de tekst. Ja. Maar goed, ik heb uh, bij iemand de tekst ingeleverd, maar uh, het laat even op zich wachten. Okay. Mm. Een, koor, een koor moet het gaan zingen? Ja, dat Op zou wel een bepaald blijven. moment? Ja, dat is natuurlijk als, uh, als er een, een happening is en er staat een koor en die gaat dit uh, nummer zingen dan. Lijkt het mij allemaal geweldig en dat is echt heel belangeloos. Ja, nou ja, kijk. Een cadeautje zo. voor de gemeente. Zo. Nou, wat, wat lief van je. Want ja. uh, er zijn. Uh, ik, ik heb hier bijvoorbeeld uh, festivalvloed.nl als website uh, voor me. Dat gaat allemaal in uh, het hemelvaartsweekend uh, gebeuren. Uh, ja. En, en uh, nou, misschien wordt daar ook wel uh, wat in gezongen: muziek, theater, kunst. Uh, ga je daar ook aan meedoen, nou, trouwens? Nou, het Vloedfestival. Ja, als je het woord kunst gaat noemen, dan... Uh, Haak jij je af? Dan, dan, dan hou ik me daar verder van. Ja, nee, ja maar dan, goed. Ja, goed. Theater. Bent, jij zou toch wel goed in het theater kunnen? Ja, achter de schermen. Ja, Ik dus, dus, uh, ben iemand maar... die graag in de coulissen staat. Nee, nee. Maar, maar je, je trekt toch wel eens op met, uh, met gedichten? Nou, weinig. hoor. De laatste, zeker de laatste jaren niet meer. Vroeger ging ik het land wel in. Oké. Okay. Maar ja, dan... Uh, je hebt je daar geen zin met al dat gereis ja, en zo. Ja, ik ben meer een schrijver. Ja, ja, ja. Uh, dus ik vind, uh, schrijven vind ik leuk. Ja. En dat, uh, ja, dat eenzame bestaan, dat, uh, want dat is het, hè. Schrijven, ja. dat is... Bevalt wel. Ja, dat is geweldig. <lacht> <lacht> ja, dat, ja. Ik heb gewoon mijn eigen systeem uh, ja. Half, ja. half acht en dan uh, om vijf uur naar de kroeg. Zo, nou, En tussendoor ja, okay. uh, schrijven we een boekje of een gedichtje of een tekst voor een... Uh, voor een lied. Ja, ja, ja. ja, nou, ja. Goed, dus, he, helemaal, helemaal prima natuurlijk. Maar dat, uh, dat lied dat gaat dus over Zandvoorts. Ehm... Ja. Uh, um, um. Is, is het een, een lang lied geworden? Of een kort liedje? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is, uh... Nou, standaard. Ja, het is niet langer geworden dan Malf voor van Paul McCartney. Oké, okay, oké. Okay. Dus, ja, ik heb geen idee, want zoiets kan je toch uitbreiden? Zo. Ja, ja, maar ik ben, meer de, ik ben eerder van, uh, kort van stof. Oké. Okay. Je zou het op de radio niet zeggen. <laughs> ja. Snel, snel en... Uh... Ik zit hier natuurlijk niet voor mijn mooie, uh, mooie kopie. Nee, nee, precies, precies. Wat gaan we doen? Rob, gaan we nu gelijk Marco zijn mooie gedicht laten voorlezen. Want hoe nou, heet het vandaag? Ja. Nou, ja. Jullie mogen het zeggen, ik ben klaar voor de start. Ja. Ben je klaar voor de start? Ja, en ik mag ook een muziekje doen. Ja, doen we even een muziekje. Dat is ook leuk. Stuffen. Ja, dat gaan we leusen. doen. Ik gooi even het schuifje dicht zo. Zo meteen het gedicht.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 And I saw her face Now I'm a believer Now her train The out in my mind De monkeys en uh, I'm a believer. Wat zei je nou over een uh, nieuw diamond, uh, Marco? Nou, volgens mij heeft hij voor de monkeys uh, wel teksten geschreven. Ah, en ook voor uh, dit nummer wat we net uh, draaiden. Nou, dit nummer weet ik niet uh, zeker. Maar Daydream Believer, volgens mij, heeft Neil Diamond dat geschreven. Oké, okay, oké. Okay. Maar goed, de Monkeys waren dus wel een enorme fake band, hè? Dat is... Uh, nou, nou, laat het Albert Jan maar niet horen. <laughs> nou, nou, nou, nou, nou, nou. Die komt vanuit Trent en in één keer uh, staat hij voor je deur, hè? Nou ja, hij kan een, uh, hij kan een WhatsApp Ik sturen. Heb, wacht, wat zeg je? Of? Hij komt eraan. Hij komt er ja, dat is gezellig. En rap, ja, maar eerst heeft hem al de deur uitgestuurd. Ja. Uh, Ga maar even die kant op. Nee, we hebben Marco uiteraard voor de gezelligheid in de studio. Maar dat niet alleen. Eén keer in de maand heb je een heel mooi stuk uh, proëzie. Ja. En uh, komt het ditmaal ook weer uit je bundel? Ja, dit uh, komt uit de laatste bundel. Uh, het vuur. Het vuur. Dus uh, mooie proëzie vind je in Het vuur van uh, Marco Tommes. Op uh, de bekende adres verkrijgbaar, ja. bol.com en uh, noem ze maar op. Ja. Overal. Bruna? Over. Uh, je kan het uh, via Bruna bestellen. Ja, is uh, de Bruna overgenomen nou? Of is ja. uh, die meneer... Uh, ja. Uh, ja? Volgens mij is het uh, uh, iemand van Primera die meneer uh, Bruna overgenomen ah, okay. heeft. Ah, dus, uh, oké. aardige meneer Sjaak. Ja. Ik vond het zo geweldig. Sjaak, uh, balken en... Ja, ja, wat uh, echt... De circus ja. er open vanaf. Ja, fijne man. Ja. En die heeft het toch uh, weer helemaal opgebouwd. Hè? Want ja, uh, eerst was het aan de overkant natuurlijk. Uh, andere kant van de krocht. Ja. En uh, ja, toen uh, ging het uh, zaakje bijna ter ziele. Mm -hmm. En toen heeft hij het weer uh, leven ingeblazen. Ja. Ja, het was hard werken, volgens mij. Dat ze zeker weten. Ja. Nou, voor jou wordt het ook hard werken de komende nou, nou, nou, nou. minuut of zo. Of zoiets. Nou, zo dat, dat, dat er vanaf een snelle Oh, oké. Okay, okay. Nee, hier is uh, Marco Termes. Mooi stuk proezies -SI op deze zaterdagmiddag. Hier is Vissenkom. Het appartement glas rondom. Mijn gedichten verwoorden tot berichten uit een Vissenkom. Termes. De menselijke goudvis. Als de grote zwarte reiger niet komt... blijf ik nog even in leven. In tegenstelling tot het heelal... krimpt je universum bij ouderdom. In kringetjes denk je jouw verleden. De zeeën, meren, rivieren, beken... van mijn reizen in gedachten. Verre steden. Ergens alleen, dwalend in de regen doorweekt wachtend op een vrouw die nooit zal komen. Misschien op weg naar jou. Tijd vervormt herinnering. Realiteit wordt langzaam droom. Droom traag realiteit. Voor wat geluk offer ik graag de waarheid op. Dat is de mens voor je. 70% van de wereld wordt bedekt door water... maar we noemen haar aarde. prediken vrede... Maar men slaat elkaar de schedel in. Mijn paradijs is mijn kom of andersom. Heel tevreden zwem ik in het rond. Mijn mond beweegt. Je leest mijn bubbels. Tranen, druppels. Onzichtbaar zilt. Alleen ik weet dat ik ze laat. Alles stroomt. uit de bundel het vuur van uh, Marco Temes uh, hoorde je visser kom Dank je wel weer uh, daarvoor, uh, Marco. En we gaan het weer flikken, gewoon ja. dat het uh, komt op de ZFM-app. Yes. Dus uh, nou, daar uh, trouwens alle, alle stukken proëzie -SI die, die hij uh, voorgelezen heeft bij nou. Ja, zeker. Hele, hele rij staat daar, uh, ja, de podcast. Leuk, al, leuk hoor. Uh, nou, ja. volgens mij zijn we al ergens bij nummertje 40 of zo, uh, zo iets in die buurt. De top 40. Dus de top 40 de top van 40. Uh, Marco, TMS. <laughs> en uh, ja, dan vind je dus ook uh, vanaf uh, aankomende maandag vind je daar uh, Vissenkom terug. Uh, wij gaan weer een lekkere plaat draaien. En zo dadelijk gaan we de reporten. Want uh, Rindel, uh, ja, die staat alweer klaar uh, te trappelen voor het uh, nieuwe race seizoen. We eens even kijken wat hij allemaal te melden heeft over de teams. Raindrops have fallen on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit.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 Nothing's worrying me Vlak voor de Pit Report. Even de snelheid er in Rendel, dat hoor je wel even. Hè? Ja, ja, in één keer ja, ja. Uh, up tempo deze uh, single uh, raindrops uh, keep falling on my head. En een paar mooie, mooie laatste zinnen. Hè? Because I'm free, nothing worrying me anymore. Zo, so, dat is helemaal mooi hoor. Ja, zeker, goeie, zeker een hele weten. Een oude plaat was dat, een hele goede. Nou ja, Benno, die, uh, die was er eerst een beetje sceptisch over, maar uh, ja, later, uh, niet, later benno, krabbelde benno, benno, benno, die enorm bij hoor. <laughs> hij vindt Ja, dat mean. zei hij aan het begin, maar het gaat ook over regendruppels. hè. Ja, ja, nee, dus zeker werd er wel in de plaat. Zeg, ja, voor harte gefeliciteerd. Je bent vandaag twee jaar getrouwd? Ja. Met Sonja. Ja getrouwd. Ja, met, met Sonja. Jongen, je houdt alles goed bij. Ja, nou ja. <lacht> maar uh, je wat... Je het helemaal bijna vergeten. Zeg, zeg maar wat goed voor Sonja. Ja, nou, dat, dat heb ik vanmorgen ook tegen haar gezegd hoor. Zeg meid, je, eigenlijk ben je een bikkeltje. Ja, natuurlijk. Dus... Uh, ze, ze is echt een bikkeltje, dus... Uh, nee, uh, Sonja, die, die houdt het uh, toch wel... Uh, met me uit. We drie jaar samen, twee jaar getrouwd. Dus op uh, een van de manier... Ik doe nog ergens wat goed, Benno. Ja, ja. ja. ja. Nou, ja, ik ben blij, jongen. Ja, ja, lekker toch. Ja, en ben, je, ben je, ja, blij je blij dat je op de kalender... op het toilet uh, bij uh, Benno... Uh, vermeld staat, met deze datum? Hé, ja, ja, maar dat, hey, dat sta je wel... alleen bij je vrienden, dus dat is goed. Ja, dat is waar. Ja, nou, dan kun je meekijken op het toilet. Ja. Ik weet niet ja, of het ja. interessant is. En hey, ja, wat we, nou, voor, je, voor je het weet zit de winterstopper alweer op en dan gaan we alweer uh, racen. Sterker nog een, nog, een week. Een week, nog een week. Uh, one en ik, week. En ik heb het uh, een beetje geanalyseerd hè, de afgelopen uh, weken, uh, gewoon uh, de Formule 1. En ik denk dat helemaal niemand, maar ook helemaal niemand weet waar ze aan toe zijn. En vooral de fans niet en uh, vooral ook de rijders niet. Uh, het is, uh, uh, ik denk dadelijk in Australië, uh, zeker omdat ze natuurlijk ook na de laatste testen niet zo heel veel tijd hebben gekregen, uh, is het denk ik voor een heleboel teams, is het gewoon gissen, wat gaat er in hemelsnaam gebeuren? Dus uh, ja, uh, voor ons ook als, als fan en als supporter en als uh, Formule 1 liefhebber, we hebben geen idee hoe, hoe de situatie ervoor staat, denk ik. Nee, en wat verwacht je van uh, Echt echte nieuwe team en uh, dat andere team van uh, Audi? Nou, uh, als ik de kopjes heb gezien uh, op de foto's uh, bij de testen verwacht ik er niet zo heel veel van eerlijk gezegd. Uh, en ook wel van andere teams hoor, ook Aston Martin heeft natuurlijk hele grote problemen. Maar kent kennelijk en uh, ja, die jongens hebben ook de snelheid gewoon niet laten zien daar. En daar uh, nou zeg ik altijd bij testen, het laat niet iedereen zien wat ze hebben. Maar geloof mij normaal, ze hebben het ook wel geprobeerd om even te kijken hoe hard gaat dat ding eigenlijk. En dan kwamen ze nog steeds niet in de buurt. Dus um, ja, maar het is voor iedereen hè, want ook niemand weet hoe de apparatuur aan, aan boord bij die auto zich gaat gedragen. Uh, uh, de FIA heeft nu al aangekondigd dat ze ook uh, gelijk reglementswijzigingen hebben voor wat betreft de motoren. Hè. Want uh, er werd natuurlijk gezegd uh, dat uh, Mercedes aan het valspelen was met die zuigers. Uh, ja. uh, en dat wordt nu ook, uh, ze gaan vanaf juni gaan ze ook uh, het meten van uh, zeg maar, uh, die zuigers, uh, of uh, de compressieverhouding gaan ze ook meten bij hoge temperaturen. Dus niet alleen als de motor koud is, maar ook als de motor 130, 140 graden is. Oké, okay, en uh, ja, de vleugel van uh, Ferrari die helemaal rondom uh, ging... Nou ja, ja, maar heel simpel. Daar mogen ze helemaal niks aan doen. Die vond ik echt cool. <laughs> klaar. Ja, die is zo ja, cool. Ja, die willen we cool. terugzien. Tuurlijk. Ja, ja, die willen we gewoon terugzien. Ik weet niet of ze er voordeel aan gaat hebben. Dus ze hebben we natuurlijk maar heel even mee getest. Hè. Het is niet zo dat ze twee, drie dagen dat ding op hebben gehad. Ze hebben er maar heel even mee gereden. Maar hij was wel mega cool. Uh, klaar. Zeker weten. Ik, ik hoop dat hij terugkomt. Want het is echt totaal iets anders. Ja, je hebt dan uh, ple meer plek voor een uh, tweede sponsor, uh, bijvoorbeeld, uh, zeg maar. Maar. Nou, dat niet alleen, maar als je hier gewoon denkt dat nou, het spleugeltje uh, uh, werkt niet, dan kun je er altijd nog een keer ervaren. kan je een varken, ja, het spitten en draaien. <laughs> ja, <laughs> Met een flappetje eronder. Ja, ja ook dat. <laughs> ja. Zeker weten. Nee, maar, weet je, dit, dit was wel weer zoiets waar, waar Formule 1. Uh, en dat vind ik een beetje jammer, tegenwoordig met al die regels. Vroeger was vroeger het ontdekken van iets wat anderen niet hadden. En uh, Fraai heeft dat hier zeer zeker gedaan. Uh, en verder zijn er zoveel regels, uh, zitten beperkingen aan die auto, dat het bijna niet kan. Maar dit was er eentje, die hadden ook alle andere teams niet zien aankomen. Nee, nee ja. zeker weten. Hé, hey, maar uh, dit weekend uh, hebben we alweer uh, de IndyCar op, uh, ja, ik weet niet of ze ja. uh, op Amerikaans uitspreekt, sinds uh, Petersburg of zoiets. Sinds Petersburg, ja, een uh, stratenwedstrijd hè? En, een, uh, en een hobbelige stratenwedstrijd. Want ik heb wat uh, beelden uit de trainer gezien, jongens, er zijn er wel heel veel afgegaan, hoor, daar. Okay. <laughs> dus, uh, ja, daar hebben we heel veel in de muren gezeten, ook in de andere klassen, de kleinere klassen dan de IndyCar. Dus het is best En 4K zit er weer bij, hè? Ja, op de eerste plek. Uh, althans, eerste plek eerste vrij training op, uh, op P1. Ja, nou ja, dat is helemaal top. En als hij dat ook in de kwalificatie doet, dan zijn we helemaal blij met hem. En, uh, maar hij, hij voelt zich kennelijk in het nieuwe team heel erg thuis. En uh, laten we hopen dat, het, dat nu ook eindelijk is keer de resultaten gekomen. Wat al wij eigenlijk al jaren zeggen. Hij kan het. Alleen de teams waar hij bij staat, die konden het niet. En dan heb je toch een groot probleem. Maar, uh, dat is hetzelfde als nu de Lewis Hamilton in een kennelijk uh, stoppen. Doet, het, doet hij het ook niet. Klaar. Nee, uh, helemaal, waar. helemaal waar. En, uh, en dan krijg je nog zoveel talenten, maar als je die auto niet doet, doet hij het niet. En hij zit nu bij het team waar hij zich kennelijk heel erg thuis voelt. En uh, tot nu toe hebben ze ook met al eerdere trainingen, ze hebben al wat testdagen gehad, uh, Zat hij er ook uh, constant in de top 5 bij. Dus ja, uh, kansen voor die jongen om gewoon toch wel eens een keer podiums te gaan rijden of misschien een uh, overwinning te gaan halen. Laten we het hopen. En uh, ja, Rendel, wat thuis. maakt uh, die uh, IndyCar nou zo leuk uh, in vergelijking bijvoorbeeld met uh, de Formule 1? Ik zeg maar wat dat ze minder lopen te zeiken, dat allemaal opbouwen, heel simpel. Uh, dat zijn gewoon hardcore races en er wordt minder politiek spel gespeeld. En, uh, en de auto's zijn allemaal wat steviger, dus er kan ook nog een keertje wielbengen gebeuren. Uh, ik vind IndyCar gewoon, jongens, laten we zo zeggen, het gaat niet zo hard als Formule 1. Hè. Maar, uh, daar moet je even rekening mee houden, het is meer uh, richting GP2. Maar er wordt wel serieus hard gereden en uh, de coureurs lopen niet over elk dingetje te veuren. wat ze in de Formule 1 uh, wel hebben. En dat vind ik gewoon lekker, het zijn gewoon lekker echte, uh, echte races. En ook mooi, als ze het een keer niet met elkaar is, zijn, gaan ze ook op de vuist met elkaar. Dat uh, <lacht> zien we in de Formule 1 ook nog ja we hadden het net over uh, kung fu fighting van he? ja, ja, ja. uh, Bruce Lee maar dat gebeurt ja. daar dus wel hm. dat gebeurt daar dus ook dus ik heb, ik heb er al wel zoiets het is net zoals een NASCAR weet je dan als het niet met elkaar heen zijn dan laten ze dat merken ook en in, in die car is, is dat toch wel een beetje meer bad boys dan uh, de Formule 1 waar ik toch wel alles door de politiek gevormd is ja, ja, ja. we hebben het gezien hè we hebben het gezien met Ben we hebben het gezien met de testdagen Max doet zijn mond open en al die andere krachten ja, de ja. mond niet over te doen ja, ja. ja kansloos en nu komen ze toch aan. zeggen ze ook wel... Ja, de Formule 1 is niet meer zoals vorig jaar. En uh, we weten eigenlijk niet of we het leuk vinden om deze auto te rijden. Maar ja, we, uh, we worden ervoor betaald, dus we moeten het doen. Nou. Hey. Zeggen Rendel die FIKE, dat, uh, dat is toch eigenlijk geweldig... dat een hoofddorpse jongen daar gewoon in Amerika rondrijdt, hè? Ja, absoluut. Zo van uh, Marijn Kalmthout... Uh, ja, het is heel simpel. Rinus verkant uh, houdt natuurlijk uit de Hoofddorp, hè. maar hij had vroeger uh, grote grote uh, garages in, uh, in Hoofddorp ja, natuurlijk. Ja, ik dat ja, en het, het is heel simpel. Uh, ik vind het gewoon knap, want uh, Rinus heeft het wel doen met heel hard werken. Mm. Ik denk dat je Rinus niet moet zien in het talent van een uh, Max Verstappen. Uh, heel simpel. Of het talent van een, uh, een Oscar Piastri. Maar met heel hard werken is die jongen heel ver gekomen. Dat vind ik wel heel erg heel, heel, heel knap. Ja. En uh, hij hoort nu wel bij de gevestigde orde van de IndyCars. Uiteindelijk dat wel, hè? Dat, ja, ja, ja. ja. Hij, zeg, uh, Renno, ja. En, en over 27 dagen. Hè, jullie hebben het over volgende week dan uh, die Formule 1. Hey, maar over 27 dagen, dan kan je ontzettend goed volgen op itcc.nl, dan begint jouw seizoen. Dan begint mijn seizoen, ja, ja. op Hoekheimring. Ja. Je, je zal er wel naar uitkijken, je sta je al te trappen, heb Hebt je je koffertje al gepakt? Nee, nee, dat nog niet, ik heb wel de hotels geboekt. Okay. Ja, dat nee, moet wel uh, natuurlijk. Nee, we hebben er enorm veel zin in, want het wordt een heel lang seizoen, hè, met acht weekenden. Uh, en ja, jongens, het, is, uh, het mooiste is... Ik heb gisteren van de RCB... dat is zeg maar... de, de, de overkoepelende orgaan van Autosport in België... Ja. toestemming gekregen om op Spa... dus de tweede wedstrijd dit seizoen... om met 78 autos van start te gaan. Ja, dat is Tjuh. gewoon geweldig. En ja. dan denk ik van jongens, dat wordt een feestje. Dat gaat een feestje worden. Jij, jij overtreft uh, de GT World Challenge Europe. Uh, uh, ja. Power bij AWS. En uh, die in uh, september... Nee, wanneer komen ze naar Zandvoort? Ja, september... ...op ga ja. rijden met 59 auto's. Ja, is ook veel trouwens hoor. Normaal is het circuit Zandvoort uh, volgens mij 51 of 55, dus die mogen ook iets meer. Ja. Alleen maar rustig toch? Helemaal ja. geweldig. En dat het ook allemaal gewoon een beetje kan. En uh, ja, jongens, uh, laten we dan even lekker racen op Zandvoort voordat ze de woningen gaan bouwen. <laughs> ja, je weet het mensen, nooit hoor. Dus, uh... <laughs> kijk, me mensen vroegen het om mij hè, van uh, heel simpel... Uh, uh, dan gaan ze woningen bouwen. Wat dan met Zandvoort? Ik nou, dan krijgen we de motiestratenrace van Europa. Ja, oh, ah. ja. <laughs> ja dat, dat dacht ik ook. Je, waarom niet en-en? Uh, ja, ja. Uh, vroeger reden we ook over de Vallenneweg. Nee. Dus uh, waarom ja, oh, nu oh, niet oh, meer? Ja. Ja. Ik schrijf me gelijk in voor een huis. Want uh, als ze gewoon door mijn achtertuin komen racen... Ik vind het allemaal geweldig. Ja, tuurlijk. Ja, uh, ja. Uh, uh, Lange bij mij scheelt het weinig. En voor uh, de Centerparkshuisjes helemaal weinig. Uh, <laughs> Nee, en uh, ja, nou, nou. ik hoor al een beetje dat, uh, dat me ook mensen zeggen over de woningbouw hè, hier in Zandvoort. Overal ja. een belangrijk punt. En uh, ja, misschien kunnen we zeg maar, het bungalowpark nog wel even ietsje meer. Uh, een stukje meer uh, buiten Zandvoort uh, plaatsen. En dan gaan, Gewoon, we, jongens. gaan we daar ja. volbouwen. bouwen. Helemaal simpel. Gelijk, uh, gelijk een, een, een huiswoning. Uh, ik zet de tuintjes in de stoel hoor. In de, in de voorkamer. Ik maakt helemaal niet uit, maar ik ga kijken. Ja. En wij zijn uh, eerlijk: als je dan over het circuit naar je huis kan rijden. Heb je toch de mooiste toerist van. Uh, ja, de, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk geweldig, geweldig. En de mooiste oprijlaan. Dus, uh, ja, dat is ook zo. Nou ja, we gaan. Uh, ja, binnenkort uh, ik, uh, las het bij uh, Blekenmolen, volgens mij, uh, Benno. Oh. Uh, Rendel. Uh, over ja. uh, dat dat. Het seizoen ook weer gaat beginnen op Zandvoort natuurlijk. Daar ja, gaat ook weer beginnen. Wat is de eerste? Volgens mij de HZT. De historische Zandvoort Trophy is de eerste volgens mij. Zo, ik, had, ik had dat opgezocht, maar... Ik uh, kan het niet weten? Nee, ik ben hem even kwijt. Nou, nou, nou, ja, de, de DNT rijdt natuurlijk al, volgens mij, al die wedstrijden ja. daarvoor. Dus, nee, joh, en, en, en we hadden natuurlijk al met de, de winterraces, hè, hadden we natuurlijk al uh, gewoon uh, lekkere autosport met Zandvoort. Nee, laten we daar lekker doorgaan, jongens. Het is, het is een, een, een prachtig circuit. Het, het, het ligt gewoon voor begrippen van de autosport, prachtig natuurlijk, arc. Uh, en, en de baan verandert altijd als het een beetje waait door het zand op de baan terechtkomt. Uh, het, het blijft gewoon een, een ontzettend leuke baan. En uh, uh, dat, dat hoort gewoon... Een beetje. Zand, ik, ik kan me, even, heel eerlijk, hè, ik zou mijn Zandvoort niet zonder circuit kunnen voorstellen. Mijn hele leven weet ik dat het een circuiter is. En uh, ik zou het echt niet voor kunnen stellen dat, dat zo'n baan ooit nog een keer gaat verdwijnen. Dus uh, mogen ze doen naar mijn dood over de over 40 jaar, dan is het goed. Ja, vroeger de <lacht> wat, wat is zand? zonder uh, circuit is als een ja. auto zonder bougie. Ja, ja, ja. Ja, helemaal ja, ja, ja, ja, ja. ja, nou, een hele goede nee. nee, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Dus uh, helemaal mooi. het uh, heeft een plekje gevonden. En ook zonder Formule 1 blijft de Zandvoort ook gewoon bestaan. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Is ook zo. We hebben ook heel veel mooie andere evenementen gehad. En er kan best wel weer eens uh, iets terugkomen. Misschien een andere sponsor voor uh, de Marlboro Masters of zo. Weet ja, of, uh... oh, jongens. Die Marlboro Masters, dat was zo mooi vroeger. Durex. Weet je nou uh, ja, de ja, de Dur ja. Durex-masters. Ja. Ja. <laughs> Snelheid. Maakt me helemaal niet uit. Nee. Uh, nee. Gewoon, uh, ik hoop dat zandvoort ook zeker er is Er zijn extra geluidsdagen vrijgekomen met een kapbrief verdwijnt. Gewoon mooie evenementen er binnen haalt. Hoor. Het wek zou gewoon weer fantastisch zijn als we het World Endurance Championship binnen gaan krijgen. Nou, zeker. Nou, ja, die mogen van mij komen hoor. Die ja. staan heel goed op die baan. Moe, uh, dus uh, ik hoop uh, zoiets. Uh, ik denk dat ze daar in de burelen, daarboven in de toren, dat er hard aan gewerkt wordt om uh, toch altijd een mooie invulling te gaan krijgen. Zeker weten. En, hard, uh, en we hebben nog één keer te gaan. Hè? Want uh, ja, eigenlijk doen we allemaal alsof het afgelopen is. Maar uh, nee. we hebben gewoon nog een Formule 1 uh, uit augustus. Daarom. Dus uh, dat feestje moet nog even gemaakt worden. hè? Moe, uh, ik weet niet of het al uitverkocht is, maar ik denk dat sowieso, omdat de laatste keer is, dat voorlopig, ik zeg altijd maar voorlopig de laatste keer is, dat dat feestje ook best wel voor mij gewoon heel erg groot gevierd mag worden. Ik denk dat het dak eraf gaat, echt waar. Ja, nou ja, dat mag. Kijk, als het de grote debuurt afgebroken wordt na afloop, maakt niet zo heel veel uit. nieuw, is nieuwe, dus nee. Maar mooi dat dat sowieso nog één keer terugkomt. En heb ja, je geen kaartje, absoluut. dan uh, wordt het toch weer hekknippen, denk ik, hè? net als vroeger. Ja, maar ja. Tunnel Oosten staat niet meer, dan konden we vroeger naar binnen sluiten. Oh ja, dat is, <laughs> dat is zo. Dat is klaar. Die pech dus, hebben we dan. Uh, nee, het is ja. tegenwoordig is dat uh, natuurlijk wel heel anders uh, dan, uh, ja, dan vroeger. Dit is, dit is, ik, ik denk dat het makkelijk de gevangenis binnen te komen is dan het circuit van Dat is allemaal Of uit te breken dan, zeg maar. Nee, het is, uh, het is, het is natuurlijk altijd wel hermeetjes afgesloten, maar, ah jongens, uh, maakt het niet uit. Als je een kaartje hebt, dan zit je erbij en uh, ik hoop mooi weer, zoals uh, de laatste keer. En dat er gewoon weer uh, een hoop uh, leuke dingen voor, uh, voor het publiek wordt gedaan. En een beetje een mooi randprogramma, ik weet dat randprogramma niet. En dat vind ik altijd van Zandvoort wel een beetje minder. Ja, maar, maar uh, dat gaat dan uh, zeker wel weer een mooi programma worden hoor. Dus, uh... ja, Nee, dus uh, daar ben ik ook helemaal niet bang voor. En dan, uh, als dan die campagne afgelopen is... dan kunnen we eigenlijk alleen maar naar die organisatie... en al die mensen die er ooit geld in geïnvesteerd hebben... een heel diepe buiging maken. Want ze hebben ons al wel een, uh, een aantal jaar een mooi feestje gegeven. Zeker wow. weten. Nou, daar sluiten Benno en ik zich uh, zeker uh, bij aan. Helemaal, ja. uiteraard. En uh, lekker genieten in augustus. En uh, probeer nog even een kaartje te krijgen als je dat uh, nog niet uh, gedaan hebt. Om er toch nog uh, één keer bij te zijn, hè? de Grand Prix van Zandvoort. En dan oh, ga je vanavond, vanavond nog uh, een gezellig romantisch dineren met je Sonja. Nou, we hebben vanmiddag hebben we even met uh, mijn schoonmoeder in een pannenkoekenrestaurant gezeten. Ik heb voorlopig al weer genoeg mee. Gaan <lacht> nee, gaan nee, halen? Nee, Uitbuik op nee, de bank nee. hoor ik al. Nee, ik, ik, nou, ik ga lekker met mij schoonmoeder het leukste doen. En, uh, oh, gewoon, toch wel. En uh, een beetje okay. ervan maken. Ja, weet je. Uh, ze, ze is speciaal, dus dan moet je ook af en toe wel heel erg veel uh, speciaal uh, beetje met meisje meegaan. En, Zo, uh, is die, dat. Zo is dat. Zeker weten. Nou, mooie woorden heb je ook uh, vaak genoeg voor haar op uh, Facebook, dus. Uh, ja. Nou ja, maar ze is een heel speciaal kind. En ik heb het toch gewoon op de straathoek gevonden. Dus ik heb geen tinnen, niks nodig gehad. Oké, leuk. Is dat bij een racerij gebeurd of zo ergens? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Ik als racerman met heel veel auto's en met autos wordt bezig. Die vindt dan een vrouw die heeft helemaal niks met de auto's. Die heeft een rijbewijs niet eens. En die had in zo'n moek namelijk fit met auto's. Nou ja, ik heb het toch wel een beetje... En nou zit ze er vol in en vindt ze het uit te zegen. Geweldig. En uh, uh, uh, op de circuit regelt ze zo verschrikkelijk veel. Dat uh, ja, die zitten helemaal in de dus het autosportwereldje. Dus dat is helemaal goed. Dus uh, het kan, hè? Ja, ja het kan. zeker weten. Nou, nogmaals, uh, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag Dankjewel. van uh, verder. Ja. En, de, wel goed komen. en de volgende week, uh, nou dan hebben we alweer uh, ja. wat achter de rug, natuurlijk. Want we moeten heel vroeg op, hè? Ja, ja. Oh. ja we, moet, we moeten vroeg op, maar dan weten we wel gelijk wat het gaat worden dit jaar. Of het. Uh, ja, dan Benel? weten we meer. Ja. Zeker weten, als er 3-4 ja, vier vier uh, seconden tussen de nummer 1 en 22 zit, dan uh, is het niet fijn. Nou ja, ik heb even de, de uitslag zitten bekijken van de Formule 3 en de Formule 4 op Rama. En in de tijdtraining, jongens, heel simpel. Bij de Formule 3, nummer 1 tot en met de nummer 20 binnen een seconde. Wauw. Ik, ik denk dat we het in de Formule 1 niet gaan krijgen. Ja, maar dus, uh, ja, nou, je hebt het toch uh, over die uh, klas. Uh, René Lammers, uh, die heeft het ook weer lekker gedaan in uh, Portimao. Ja, Portimao is uh, geraan, maar eerste wedstrijd, derde geworden. Ja? ja, die jongen die gaat goed, die gaat helemaal lekker. Uh, Rocco, helaas, is de eerste wedstrijd uh, dit weekend uh, op de tweede plek liggen. dan is hij door een andere van de baan afgerand. De wilde was een beetje minder, dus uh, die werd laatste. Maar die heeft nog, uh, ze hebben nog twee kansen om toch het podium te halen, dus dat is mooi. Zeker weten. Nou, ja. Rendel, dank je wel weer en uh, tot de volgende. Absoluut. Volgende week is het feestje, jongens. Dan gaan we beginnen. Oké, okay, nee. zeker hoi. weten. We hebben er zin in. Tot dan. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, volgende week gaat het uh, echt uh, gebeuren. Wat? De stop, zit er alweer op. Gaan we weer starten met de Formule ja. 1. Ongelooflijk. Ja. Ik zat met mijn hoofd al heel erg anders. Ja, ja, ja. Vloeds. Ja, ja. Vloeds. Ja, het is uh, ja. app en het is vloeds. Ja, ja. En elke dag weer. En, uh, en een paar keer per dag, uh, geloof ik zelfs. Um, maar goed... Um, Aanstaande donderdag, 5 maart... dan trapt Festival Fruit officieel af... met een onthulling van het complete programma... en de start van de ticketverkoop. Ja, en ze laten er geen gras over groeien. Wij van de pers, Rob en ik, die staan vooraan. Tenminste, hoewel. We gaan eerst... Ik zal even programma voorlezen. Inloop met koffie en thee. Dan de presentatie van het programma. Daarna een moment met de wethouder... En de wethouder is in dit geval Lars Carré. En, en dan zitten we al aan de borrel. Aan de borrel? Oh, dat gaat heel snel, Benno. Met interview nou, oh, ja. Ik ja. vind dat zo opvallend. Alles in Zandvoort, en volgens mij is het bijna overal zo in heel Nederland... afsluiten met een borrel. Ze zeiden het ook altijd, hè? Want de borrel is eigenlijk toch wel het belangrijkste. Ja, ja, blijkbaar. En dan worden er ook uh, zaken gedaan en deeltjes, gesprekken gevoerd. En, ja, ja, ja, deeltjes. Nou ja, maar wat is dat festival Vloed? Dat is nou, volgens hun eigen zeggen is het een, een heel uniek gebeuren. En Zandvoort verandert dan in één groot podium. Ja, ja, Vloed is geen traditioneel festival... maar een culturele ontdekkingstocht langs kunst, muziek, theater... en dans op iconische plekken in het dorp. Nou Rob, dan weet jij wel waar dat is... Uh, en midden in de, duinen. De midden in de duinen. Dat vind ik ook wel heel apart. De midden in de duinen. <laughs> de midden in de duinen. Dat is, uh, de Zuid, uh, Zuid duinen. of uh... Uh, Ik wil er wel even op wijzen dat de uh, waterleidingduinen, in ieder geval 3000 hectare groot is. Dus uh, ik hoop dat er een paar bordjes staan. Anders is het een Houden we wel uh, droge voeten trouwens met het uh, vloedfestival? Uh, nou, dat denk ik wel. Het is uh, natuurlijk uh, vloed uh, met allemaal hoofdletters geschreven. Even. Het, uh, nou ja, die, die, presentaar, of die presentatie die gaat dus donderdag 5 maart... tussen half 2 en 3 uur gebeuren in theater. De Krocht, het geplaagde theater, met uh, zijn centjes. En uh, daar gaat het uh, plaatsvinden. Eens even kijken of ik het uh, allemaal goed heb gezegd. Anders krijg ik weer wat Ja. Het allereerste Vloedenticket wordt aan wethouder Laskeré uh, overhandigd. En hij zal natuurlijk ook even een klein praatje houden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, en dan uiteindelijk: je kan uh, vloedfestival.nl, er is al een website, uh, daar kan je uh, je e-mailadres opgeven. Uh, niet meer dan dat natuurlijk, want je weet wat er van komt als het allemaal gehackt wordt. En, um, en dan word je dus helemaal op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven. Dat, dat is ook wel leuk. Zeker weten. Ik zou zeggen Okido. Of ja. Odido. Ja. <laughs> jongen, Hoe laat leven. Ja, ik heb de... nog wel 16 minuten te gaan met die vriendje Harms. Ongelooflijk, Ja, ja, ja. ja, hè? Nou, ja. ja. We gaan er, ik teken mezelf even in, zo, want ik ben natuurlijk reuze benieuwd... wat er dat festival allemaal gaat doen. Maar het wordt wel een klappertje, dames en heren. Van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 mei. Schrijf de radio even in, Benno? Ja, ik heb het gedaan. Oké, okay, dankjewel. Tot zover weer de informatie over het Festival. Wil je meer info, nog veel meer, staat inmiddels al op de nieuwe website. Dus, kun je gewoon even een kijkje opnemen... op festivalzandvoorts.nl. Uh, Here is Never Gonna Give You Up, de single van Rick Astley. Deze man een uh, mooie platen gemaakt, uh, heel veel en uh, eigenlijk allemaal goed. Of het nou met uh, Genesis was of uh, Solo uh, als Phil Collins. Het waren allemaal hietjes uh, geworden, echt heel veel uh, op zijn konto uh, staan. Eén daarvan is uh, deze, de Day in Paradise. Nou, het was weer een paradijsje vandaag, uh, Benno. Het was heel gezellig, 5. dankjewel. Zeker weten, het was weer uh, gezellig. Ja. En uh, nou ja, volgende week uh, zie ik je weer. De volgende week, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En ik ben er morgenavond weer met, in gesprek met. En, en wat dit, ga je doen? Ja, ik, het was wel, was wel heel leuk. Uh, ik heb het ook allemaal opgenomen, want ik mag s'avonds de deur niet meer uit. Maar uh, met Fred Rozenhart. En uh, dat is natuurlijk een hele bekende Zandvoorter. Zeker. En uh, daar gaan we een uur lang mee praten, verdeeld over twee uur. En nou, dat is een uh, heel gezellig interview geworden. En Fred is ook heel openhartig over zijn ziekte: hij heeft uh, kanker en uh, hoe hij daarmee omgaat enzovoort. Nou, en ook natuurlijk, en hij leest ons de les, tenminste, hij doseert, vertelt over geschiedenissen als meneer Kruukjes, hoe die Kruukjes aan zijn naam is gekomen. Kijk, en uh, dat is buitengewoon interessant. Nou, dat is uh, morgenavond. Hoe laat? Welke zender? Uh, nou ja, deze zender. Deze zender. <laughs> en dit tv-kanaal. Uh, wel. En dit de, En de, deze ethernet-frequentie, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, dus wat dat betreft uh, helemaal goed. En volgende week hebben we een speciale uitzending. Dan hebben we, is het de dag van de brandweergeschiedenis. Komen twee Zandvoortse brandweerdames komen langs. Want het is zondag 8 maart, de internationale vrouwendag. En er staat Zandvoort op zaterdag helemaal in het teken van de dames. Curl power nee, ja, tussen twee power. en vijf. Nee, ja. Benno, dank je wel. Uh, nou, tot volgende week dan. Hè? Goed weekend verder. Ja, goed weekend en uh, geniet van uh, Fred non-stop. Want uh, volgende week dan is hij gewoon weer live in de studio... met Entertainment for You. Hier is Monty Python nog een keertje. Some things in love are paid. They can really make you made.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. always look on the bright side of life. Come on. Always look on. Life is quite absurd And death's the final word You must always face And by the time The green is gone The air is thick The water's black And what can help us Bring it back And by the time The damage done We think about the years To come and wonder